...met het NWS-journaal. Op de Filipijnen zetten inwoners zich schrap voor opnieuw een tropische storm. Uwan komt naar verwachting 11 uur vanochtend Nederlandse tijd aan land. Meer dan 100.000 mensen zijn geëvacueerd... ...uit gebieden in het oosten en het noorden van de Filipijnen. Er is risico op overstromingen. Op sommige plekken is de stroom al uitgevallen. De nieuwe tropische storm zou nog krachtiger kunnen worden... ...dan de orkaan van afgelopen week, de autoriteiten. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn zeker drie mensen om het leven gekomen door onverwacht hoge golven. Volgens de lokale autoriteiten raakten vijftien mensen gewond toen ze de zee in werden gesleurd. Bij de stad Puerto de la Cruz waren de golven het hoogst. Daar kwamen tien mensen in het water terecht die op een pier liepen. Een van hen was een vrouw die een hartaanval kreeg. Na een reanimatie overleed ze in het ziekenhuis. Bij een schietincident op het Plein in Rotterdam is gisteravond een vrouw gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Twee mannen zijn aangehouden. Het is niet bekend wat de aanleiding was voor dat schietincident. En ook heeft de politie niet gemeld of het slachtoffer en de verdachte bekenden van elkaar waren. En bij de ziekodam in Amsterdam hebben zich de eerste fans van Lady Gaga verzameld. De popster treedt vanavond om 8 uur op daar in de ziekodam. Stadsender AT5 sprak met een paar mensen die er de nacht hebben doorgebracht om een goede plek te bemachtigen. Het gaat onder meer om fans uit Brazilië en de Verenigde Staten. Het concert van Lady Gaga is volledig uitverkocht. Online worden er nog tienduizenden kaartjes gezocht. De laatste keer dat Lady Gaga in Nederland was, was in 2022. Het weer vanochtend is bewolkt met kans of motregen of een lichte bui... vooral in het oosten van het land. Later vandaag een zachte herfstdag met veel zon. Het wordt dan 12 tot 14 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Zfm 106.9 fm Heh <laughs> Learn dream, yeah, yeah. Let the seed that grows and ages, oh, oh give us our destiny.